Op de pier in Scheveningen heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed. Het vuur brak kort voor middernacht uit in een feestzaal op de pier. Niemand is gewond geraakt. Door de harde wind wakkerde het vuur aan... maar de brandweer kon kort voor ene het zijn brandmeester geven. Waardoor de brand op de pier is ontstaan, is nog niet bekend. De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel verdwijnt in 2013. Minister Verhaag heeft dat afgesproken met de werkgeversorganisaties... en met de Kamers van Koophandel.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 In Texas hebben bosbranden al bijna 500 huizen in de as gelegd. Twee mensen zijn overleden. Er zijn in Texas zo'n 25 brandhaarden... met een totale oppervlakte van 100 vierkante kilometer. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. Dat een gevolg is van de tropische storm Lee. Bewoners van bedreigde huizen zijn opgeroepen te vertrekken. Dan het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land... die de hele dag aanhouden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind... die later stormachtig kan worden... En het wordt vandaag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 6 september, goedemorgen. De vakantie zit er voor de Tweede Kamerleden op. Ook zij gaan weer beginnen. Voor minister Donger van Binnenlandse Zaken zat het reces er al op. Hij is al de dagen druk met de veiligheid op internet. Voorlopig is die voor overheidssites nog niet gewaarborgd. U hoort de minister zo. Problemen bij die geeft ook veel overlast bij gemeenten. Ralf Pans van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vertelt daar straks meer over. En internetdeskundige Roland Stekelenburg is de hele ochtend hier in de studio. We vragen hem hoe de sites beter beveiligd kunnen worden. Het wordt weer een belangrijke week voor de euro. Op verschillende fronten is er overleg. En dat begint vandaag in Duitsland. Waar minister De Jager van Financiën gaat praten over de afspraken met Finland. We spreken de Jager na acht uur. En we praten door over de euro en de Binnenlandse politieke drempels... met de econoom Zweden van Wijnberg. Zoals gezegd komt de Tweede Kamer vandaag voor het eerst na de vakantie. bijeen. tot nu toe kon de oppositie geen vuist maken tegen het kabinet. We vragen P PvdA-leider Job Cohen hoe hij dat in het nieuwe seizoen gaat aanpakken. En Lambert Tewersen las de boeken die zijn verschenen in de aanloop naar de herdenkingen van 9-11. Hoort u meer over. Hoort ook correspondent Ron Linker over de rechtszaak... tegen de Franse oud-president Jacques Chirac. Het belangrijkste stadion voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne... is nog steeds niet klaar. En in de nieuwe collectie Star Wars Blu-rays... zitten een paar nieuwigheden waarvan de echte fans niet gediend zijn. Nou, wat er meer in het Radio 1-journal tot half tien. U kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onder andere onze naam, daar is uh, NOS Radio 1. Minister Donner van binnenlandse Zaken heeft er vertrouwen in... dat computersystemen bij de overheid niet uitvallen... door problemen met het beveiligingsbedrijf DigiNotar. Er wordt stap voor stap overgegaan op nieuwe beveiliging... van alle overheidssites, al dus de minister. Dat maakt het mogelijk om ook de komende week nog georganiseerd... en beheerst over te stappen op andere certificaten... zonder dat het verkeer verstoord wordt. Onder meer het bedrijfsleven kijkt kritisch... naar de ontwikkelingen rondom diginota. Zo willen belastingadviseurs van KPMG niet langer meer... via internet gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Volgens Donner hoeven ze zich nu geen zorgen te maken. In de wereld van de fiscaal-intermediairs... de analyse zodanig is dat de materiële uh, risico's... zodanig beperkt zijn dat met de gefaseerde overgang het mogelijk is om door te gaan met het gebruiken van de systemen, ook van de fiscus. Maar IT-journalist Brenno de Winter is niet gerust op de oplossingen die Donner heeft bedacht. Wat niet gerust stelt is dat, dat er kon worden ingebroken bij dit bedrijf. Die hackers die hebben bijvoorbeeld zelf software geschreven om certificaten aan te maken en dat geïnstalleerd. En dan hebben we het te maken ook nog met een partij die op 28 juli al wist dat het foute bol was en ook wist dat het actief in die raamwet misbruikt. Het bedrijf Fox IT heeft in opdracht van minister Donner onderzocht... wat er nou misging bij DigiNota. Ook directeur Ronald Prins heeft kritiek op het feit... dat er te laat aan de bel is getrokken. Ja, wat mij verbaasd heeft uiteindelijk is toch wel denk ik dat het zo lang stil is gebleven. Uiteindelijk blijkt nu een heel ernstig incident...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 dat dat geraakt was in het andere gedeelte, dat dat onaangetast was. Ondanks de recente cyberaanval zegt Prins... dat de overheid zich wel beter bewapent tegen computercriminaliteit. Sinds 1 juni heeft de overheid zelfs een heuse nationale cybersecurity-strategie... die toekomstige aanvallen moet voorkomen. Volgens Prins is het nu de beurt aan de Tweede Kamer... om het belang van zo'n strategie in te zien. En ik was zelf heel ernstig verbaasd twee maanden geleden... om, om van alle grote fracties in de Kamer um, de vraag te horen aan minister Opstel te doen... Van, van veiligheid. Uh, ja, van veiligheid. Leg eens eigenlijk, eigenlijk uit waarom we dit nou gaan doen. Want wat is nou precies het probleem? En dan denk ik, ja, uh, in wat voor wereld leven jullie? Het Openbaar Ministerie gaat nog wel onderzoek doen naar DigiNotar. Mogelijk wordt het bedrijf nalatigheid verweten. Gisteren is in Amerika Labor Day gevierd, een jaarlijks terugkerende feestdag... ter ere van de arbeiders op de eerste maandag in september. President Obama hield in Detroit een toespraak voor duizenden aanwezigen. Maar eerst trad legende, Arita Franklin op. Met nieuws, in zijn speech vertelde Obama dat hij de werkloosheid wil aanpakken... en dat alle Amerikanen toegang moeten hebben tot goede gezondheidszorg. We're fighting for good jobs, with good wages. We're fighting for health care when you get sick. We're fighting for a secure retirement, even if you're not rich. That's what we're doing to restore middle class security. And rebuild this economy the American way. Based on balance and fairness and the same set of rules for everybody. From Wall Street to Main Street. Obama liet ook doorschemeren dat hij, wat hij donderdag in het congres gaat vertellen. wanneer hij zijn plannen zal presenteren om de kwakkelende economie weer op de been te krijgen. Ik wil niet alles hier hier. Want ik wil jullie op Tuesday tune in. Maar ik zal jullie een beetje geven. We hebben ruimte en brieven across this country die moeten herbouwen. We hebben meer dan 1 miljoen unemployed construction workers die nu klaar dirty om te worden. Er is work to be done, and there are workers ready to do it. De vakbonden doen mee, de bedrijven doen mee. Nu moet het congres alleen nog meedoen. Al dus een strijdlustige Obama. Een herhaling van 9-11 is niet meer mogelijk... stelt antiterreurcoördinator van de Europese Unie, Gilles de Kerkhoven. Dat komt vooral door de internationale strijd tegen terrorisme. Maar ook de dood van Osama Bin Laden heeft Al-Qaeda verzwakt. Niet alleen hebben we de dood van Osama Bin Laden... De centrale organisatie has been uh, really degraded by uh, our efforts in Afghanistan. The action of de pakistani uh, Army, the drones uh, attack by uh, the Americans. Ook zijn landen beter voorbereid op aanslagen van dezelfde schaal als die van 11 september 2001 Internally we are much better equipped today that we were. 10 years ago that does not mean we will avoid all the attack but we've tried to be more uh, efficient in prevent in investigating and prosecuting terrorism and in minimizing the consequence of a terrorist attack nou, volgens de Kerkover hebben de aanslagen wel gevolgen gehad voor onze privacy. Zo verzamelt de Amerikaanse overheid gegevens van alle passagiers die naar de Verenigde Staten vliegen. Gegevens worden in databanken opgeslagen. Volgens de antiterreurcoördinator zijn meer datagegevens nodig om aanslagen te voorkomen. Al wil die geen Big Brother staat creëren. I would say for terrorism, and because of the different nature of the threat, we need probably to uh, collect more data. Not because I want to build a Big Brother society. Het is that dat het much more difficult to detect. Kerkhoven bedrukt wel dat ondanks alle maatregelen Al Qaeda na tien jaar nog steeds een bedreiging vormt. Na nou, Texas wordt geteisterd door bosbranden. De vlammen legden bijna 500 huizen in de as. Deze man filmde hoe zijn wijk door het vuur volledig werd verwoest. Oh my God, there's their house. Oh good, their cars are gone. Oh my God, this is insane. Er is niets meer van deze huizen. Absoluut niets Oh mijn God. De harde wind wakkert het vuur aan en heeft de brandweer moeite met het blussen. En dat is de afgelopen dagen niet beter geworden, vertelt de brandweer. Het today is vandaag aan het worst. We had a red flag warning een this morning for voor gusty sterk, from anywhere van 15 tot 30 mph per uur. In addition to uh, uh, reduced of lageerde humidities... Uh, op een oppervlakte van 100 vierkante kilometer is inmiddels verloren gegaan. Van Australië, een man met een bom houdt in Sydney namelijk de politie al uren bezig. De man houdt zich samen met zijn dochter schuil in een rechtbank... vertelt correspondent Robert Portier. Op televisie zijn beelden te zien geweest van deze meneer. Hij stond in blote bast voor het raam met een pruik op zijn hoofd. Een pruik die de rechters hier dragen. Hij pakte die pruik af, spuugde erop... Uh, dus het lijkt erop dat dit te maken heeft met een uitspraak over de voogdij... van een kind, zijn kind neem ik aan. Uh, en uh, het lijkt erop dat hij dat kind ook bij zich heeft. Er wordt in ieder geval gesproken van een gijzelingssituatie. De bom zou in een rugzak zitten. Een groot gebied rondom de rechtbank is afgezet. Ook zijn verschillende gebouwen geëvacueerd. Wordt op dit moment nog onderhandeld met de man. Wel zijn een arrestatieteam en de exclusieve opruimingsdienst... inmiddels ter plaatse. Het was gisteren Labor Day in de Verenigde Staten. Daardoor werd er niet gehandeld op de beurzen. Daar nou, waren ze bespaald niet rouwig om. De Europese beurzen sloten namelijk diep in het rood. Het kwam vooral door de vrees voor een nieuwe recessie. In Amsterdam zakte de AIX 4,2%. In Parijs en Frankfurt werden de verliezen van 4,7% en zelfs 5,3% geboekt. De FTSE-index in Londen ging 3,6% achteruit. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash Radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. De prestigieuze Mercury Prize Award wordt vandaag uitgereikt... in Londons Grosvenor House Hotel. Boekmakers verwachten dat PJ Harvey met Let England Shake... voor de tweede keer in haar carrière de prijs in de wacht zal slepen. Dat is opmerkelijk, want geen enkele artiest is daar eerder in geslaagd. Andere genomineerden zijn nog wel stevig hoor. Stevige concurrentie onder andere van Adele, Elbow en James Blake. England Shake van P.J. Harvey. Viel best mee. Ja, hè? even wennen. Ja, Daar ben ja, ik vrolijk ja. van, maar... Lek, lekker is het wel. Wij We gaan naar Joris van der Kerkhofer. Het is uh, 15 minuten over 6. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij stort je vandaag op de digitale wereld. Hè? Het, het is, schijnt weer veilig te zijn uh, om in te loggen op uh, onder andere uh, DigiD. Onder andere DigiD. Uh, wat zie jij? Want je, je hebt ook sites van je gemeente voor je, ja, ja, ik probeer... Eh, ik ben op weg naar Den Haag, naar, naar, de, naar, de, naar de VNG... waar eh, een hulpdesk wordt ingericht om de gemeente in ieder geval te helpen. Dus ik denk, ik ga eerst eens even kijken op de site van de gemeente Den Haag. Zelf inloggen? Ik weet het niet, hoor. Eh, als je... Uh, kijk, misschien dat jij, omdat je er iets meer verstand van hebt uh, um, dan de gemiddelde Nederlander, dat je denkt van nou ja, dat doen we dan maar. Ik denk van met al die berichten... Nog maar even uh, niet. Uh, la <laughs> Laat me eerst maar eens even informeren door die mensen bij de, bij de VNG. Wat wel bijzonder is als ik op de site van de gemeente Den Haag kijk, kom ik eigenlijk um, niet zo heel veel informatie tegen over, uh, het gebruik maken van je, van je DigiD. Bij de afdeling, uh, actueel, uh, staat helemaal niks. Uh, bij andere, op de, op de, op de, op de, de, de homepagina, uh, staat, uh, staat niks. En als je paspoort intikt, uh, als je uh, bijvoorbeeld als je die wil aan gaan vragen staat er vooral dat een paspoort een, uh, een reisdocument is. Mijn eigen gemeente, de gemeente Den Bosch, die geeft heel erg nadrukkelijk uh, op hun eigen website aan uh, dat het binnen de gemeente Den Bosch allemaal veilig is. Maar dat komt voornamelijk Doordat het een van de weinige gemeenten is die niet met uh, DigiNotar uh, gewerkt heeft. 300 gemeenten hebben daar wel mee gewerkt. Zij hebben daar dan niet mee gewerkt. Uh, dus je zou, uh, als ik zou willen, zou ik uh, van allerlei kanten uh, gewoon met mijn DigiD daar, uh, daar uh, op, uh, op, op kunnen werken. Nou wordt er gezegd dat die DigiD sowieso helemaal, uh, al helemaal al, veilig is. Maar als je dus niet met de DigiNota gewerkt hebt, is het extra veilig. Mm. Nou, dat, dat, dat, dat zouden we dus dan, dan kunnen gaan, uh, gaan doen. Uh, straks um, bij de VNG, die zijn vanaf acht uur open. Uh, maar eens gaan vragen hoe het dan voor de gemeente zelf werkt. Want dan zitten ook vast mensen zoals ik en zoals meneer Donner... die er misschien net iets minder verstand van hebben. Ja, ik ben ook benieuwd hoeveel vragen daar binnenkomen bij die helpdesk van de VNG. Joris van der Kerkhof gaat het allemaal horen vanochtend en u dus ook op Radio de Scheveningen, want dat was al even schrikken daar gisteravond laat. De pier stond plotseling in brand. Het was een korte maar wel hevige brand in een deel van het partycentrum. Verslaggever Henrik Willem-Hofs ging kijken. Even zag het er heel serieus uit in Scheveningen. Op een hele winderige pier sloegen de vlammen hoog uit het bungee-jump gedeelte van het evenementencentrum. En dat was voor de brandweer dan ook de reden om met groot materieel hier naartoe te gaan. Claudia van der Sman, uh, woordvoerder van de brandweer. Wat was er nou precies aan de hand op de Pier? Ja, er is brand uitgebroken. Door nog onbekende oorzaak is er brand uitgebroken in uh, een van de partyruimtes. Ze noemen het ook wel bungee jump uh, ruimte. Ah, dat zijn een soort eilandjes, hè? de Pier. Ja, dat heb ik ook begrepen. En gelukkig hebben we de andere eilanden weten te redden. Dus de brandweer kon er wel bij komen. De brandweer kon er bij komen. Waren er nog mensen aanwezig op dat moment? Ja, op het moment uh, van de brand waren er een aantal mensen vermist. Uh, op dat moment heb je geen zicht op hoeveel mensen er dan vermist zijn. Uh, dat bleken er uiteindelijk zes te zijn, waaronder uh, personeel. En die zijn allemaal veilig naar buiten geleid. Ik heb begrepen dat de KNRM ook nog uitgerukt is. Ja, aangezien je totaal geen beeld hebt hoe, ja, of er mensen binnen zijn en waar ze zijn. Uh, misschien springt iemand uh, ja, in zee of wat dan ook. Van al die uh, dingen zijn we uitgegaan en gelukkig is meegevallen. Burgemeester Van Aarts, u bent zelf komen kijken. Zo serieus leek het dus. Nou ja, wanneer er een brand van enige omvang in de stad is... dan uh, kom ik uh, er altijd naartoe. Uh, a, om te zien wat er aan de hand is... maar ook om uh, morele support te geven aan de brandweerluik. En nu ging het om een icoon van de stad, van Schevening in ieder geval? Ja, uh, kijk, als je hoort, de pier staat in brand. De beelden op het net, nou, die zagen er uh, uh, niet zo best uit... Gelukkig door uh, gewoon goed en snel optreden van de Haagse brandweer is het ook snel onder controle geraakt. Iedereen heeft die beelden gezien van Engeland. Hè? Dat was dan wel een echte historische pier, maar ook een pier. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, we, hebben een, we hebben hier een. Uh, de oorlog is uh, de pier hier uh, afgebrand. Uh, maar gelukkig, de pier ligt er nog, heeft schade en ik hoop dat het meevalt. De burgemeester heeft het zelf gecontroleerd. Uh, ja, of in dan, ieder geval met eigen ogen gezien. Dat kan ik vaststellen, ja, en u ook. <laughs> Dank u wel. oké okay. De vanuit van Den Haag, politie en brandweer... doen nog wel onderzoek naar de oorzaak van de brand. Nederlandse wetenschappers hebben een 3D-scan gemaakt... van een compleet dodo-skelet. Daarmee wordt het voor het eerst mogelijk... om een wetenschappelijke reconstructie te maken van de wereld van de dodo. Hoe hij eruit zag hoe hij liep en ook wat hij had. Tot nu toe waren het altijd veronderstellingen... maar deze 3D-scan biedt nieuwe mogelijkheden... leggen de wetenschappers Leon Klaasens en Kenneth Rijsdijk uit. Nou, het is toch wel fantastisch dat je nu uh, zo'n compleet been hebt... en dat, je dan, dat we dan kunnen zien hoe dat beest uh, gewaggeld heeft. Het lijkt ja, me ja. toch wel geweldig om te zien. Ja, nee, deze Twee heren in een uh, laboratorium gebogen over het beeldscherm van een laptop. Daarin zien we wat van de dodo, Kenneth... Ja, ik zie een, een poot. Ik kan eigenlijk niet zien of het nou links of rechts is. Misschien moeten we dat Leon vragen, want nou, die heeft dit, dit zo een, gemaakt. Dit is een linkerpoot. Nou zien we op het scherm al wel een gedeelte van het skelet. Jullie hebben het hele skelet ingescand. En daarna komt er de, de huid omheen en, uh, en de haren en de veertjes. Ik weet niet wat eigenlijk een dodo allemaal precies heeft. Niet zo heel veel, geloof ik, hè? Spieren, windweefsels net als, net als wij. En natuurlijk veren erop, want het is een vogel. Ook al vliegt hij niet meer. Het is eigenlijk een, een dikke duif die uh, ja, de mogelijkheid tot vliegen verloren is. En ja, met die reconstructie begrijpen wij gewoon, of kunnen wij beginnen met begrijpen uh, hoe zo'n dier liep, wat hij deed. En op het moment dat je wil weten ook hoe hij weg is gegaan, zul je toch eerst moeten weten wat hij in zijn dagelijks leven als dodo altijd deed. Jullie klinken allebei heel enthousiast en willen er heel graag over vertellen en dat zie je aan die glunderende ogen van jullie. Ja, het is toch ook ongelooflijk onvoorstelbaar dat uh, wij als Nederlanders uh, de eer hebben om het skelet. wat in Port-Louis, bij uh, het Naturaal, uh, Natuurlijk Historisch Museum tentoongesteld staat. om daar een echte originele dodo van te mogen reconstrueren. Maar wat kunnen we er dan uiteindelijk mee als we dat weten? Hoe dat die beweegt en hoe die in zijn omgeving. wat, wat is leuk om te zien natuurlijk. Maar wat kunnen we er nog meer wetenschappelijke zien mee? Nou, ik denk dat het hartstikke leuk is. Omdat nou, een dodo is naast een icoon ook gewoon een heel recent voorbeeld... van uitsterven door snelle veranderingen in het klimaat. En op het moment dat je eigenlijk in plaats van gewoon te speculeren... en te modelleren een echte testcase hebt van... zo is dit 400 jaar geleden gebeurd op Mauritius... onder die omstandigheden met een dier dat zo leefde als wij door deze reconstructie begrijpen... dat je dan in één keer ja, dat verhaal kan, kan gaan toepassen... op veranderingen die je tegenwoordig in de wereld ziet. En dat het dan niet gewoon interpreteren is... wat al heel knap en heel goed is. Dus het, het, het leven en het verdwijnen van de dodo... leert ons iets over de natuur. En dat kunnen we nu beter zien met zo'n 3 d ja, en dat noemen we de lessen van de dodo. Wat kunnen we leren van de dodo? Hij is uitgestorven als dier, maar we kunnen nog een hele hoop van die dodo, die mysterieuze dodo, leren. En we beginnen met het reconstrueren van hoe zijn wereld eruit zag. En proberen te begrijpen hoe die leefde en zich voortbewoog in die wereld. Heel leuk voor jullie wetenschappers allemaal, maar ik ben publiek. En wanneer ga ik die 3D dan eens dus echt zien hoe die dodo zich bewoog? Nou, dan moeten we toch weer naar professor Klaassens oh. kijken. Wanneer die klaar is met zijn programmaatje? Waarom? <laughs> oh, wanneer het programmaatje klaar is. Nou, volgens mij uh, kunnen we dat al heel snel uh, op het web zien, hè, Leon? Uh, de scans zijn klaar, dus die hopen we echt vrij snel uh, met het publiek te kunnen delen. Um, het echt heel gedetailleerd laten bijvoorbeeld lopen van een skelet duurt lang. We denken aan ongeveer een jaar waarin dit werk wordt gedaan... Uh, want ik kan hem vandaag wel laten lopen door al die bordjes heen en weer te laten bewegen. Dat ziet er dan leuk uit. Maar als je echt in detail wil weten welke spier, wat deed en waar en wat dat betekent voor een dodo. Op het moment dat hij een moeras inloopt bijvoorbeeld. Dan heb ik toch een beetje meer tijd nodig. Ik verlang nu al naar uh, dodo the movie. Dat zei Theo Verbrugge. Goed het nieuwe nationale stadion van Warschau... zou vanavond worden geopend met een vriendschappelijke voetbalwedstrijd... tussen Polen en Duitsland. Belangrijke stap op weg naar het Europees kampioenschap voetbal... volgende zomer in Polen en Oekraïne. Maar de wedstrijd is in Kedansk, want het stadion in Warschau is niet klaar. Het stadion dat staat er. Aan de buitenkant zijn al rood-witte lagen aangebracht... waardoor het lijkt alsof er een heel boeket Poolse vlaggen omheen is gedrapeerd... Maar van binnen is het nog een stoffige bouwplaats. In het midden een betonnen vlakte, geen gras te bekennen laat staan een middenstip. En een deel van de trappen moet weer worden gesloopt omdat er constructiefouten in zitten. Uh, staraliśmy się połączyć w tym planie dwie rzeczy, to znaczy structurę miejską. Er waren eigenlijk twee dingen van plan, zegt de architect Krzysztof Domaratski. Hij heeft het masterplan gemaakt voor het Nationaal Sportcentrum. Een centrum dus met een stadion, maar ook een congrescentrum, een hotel, en een winkelcentrum. Allemaal samen zou het een hele nieuwe stadswijk worden met een park eromheen en veel groen. Ja, en nu is er een grote lege vlakte. Alleen het stadion staat er in de steigers, maar van die andere gebouwen komt dus niks terecht. De verschillende belangrijke objecten... Niet op euro, maar Het was een opdracht van de stad. En we wisten ook wel dat het niet allemaal klaar zou zijn. Maar nu weten we dat er niks gebouwd zal worden voordat het EK begint. Het stadion zal dan wel af zijn, maar het staat dan midden in een lege, kale vlakte. Hoe komt dat dan? Het was een heel grote investering. het een realisatie. Nou, het was een enorm project, dus een grote investering. Er is niet genoeg geld, niet genoeg tijd. Men had de mensen in Warschau eigenlijk beloofd dat het EK een grote impuls zou zijn voor de levenskwaliteit van de stad. Ja, nou blijkt dat men zich volledig verrekend heeft. Er is niet genoeg tijd en niet genoeg geld. De Polen is er dus nog niet en de voetbalfans zijn er gelukkig ook nog niet. Want de snelweg die houdt hier op ongeveer 100 kilometer voor Warschau. Hier verandert het asfalt in een grote berg zand. Er wordt nog steeds nieuw zand aangevuld, maar dan heb je nog steeds geen snelweg. We staan hier op het laatste viaduct en kijken in de verte in het zand met Maciej Zalewski van de snelweginspectie. Dit is de A2, die gaat hier van Berlijn dus ook voor de Nederlanders richting Warschau. En hier is grote vertraging ontstaan. Ze zijn nu in noodtempo aan het werk om het op tijd af te krijgen. En wat is er misgegaan? Dlaczego Chińczycy? Dlatego, że Chińczycy zaproponowali, zaoferowali najniższą cenę. Het waren Chinezen. Een Chinees bedrijf die had het goedkoopste aanbod om dit stuk te bouwen... maar ze bleken er niks van te kunnen. Ze hadden geen idee van de eisen, de milieuregels. Ze waren ook zo goedkoop omdat ze niet hadden bedacht... dat je hier voor zand en stenen gewoon moet betalen. Ze dachten dat je dat net als in China gewoon ergens gratis op kan graven. Maar ja, nu komt het niet op tijd af... en het is ook niet het enige stuk snelweg dat wel getekend is... maar wat er voor volgende zomer niet zal zijn... Er ja, is een mooie term voor bedacht in Polen, przyjestne, bereidbaar. Dus we krijgen wel twee asfaltstroken, maar er zullen bijvoorbeeld geen tankstations zijn of parkeerplaatsen. Misschien ook wel geen praatpalen en restaurants. Dus we moeten in ieder geval zorgen dat je op dit stuk voldoende eten en benzine bij je hebt. En dan kun je volgend jaar min of meer normaal naar Warschau en daarna weer terug naar Holland. Berlina en Holland. Wouter Meijer, onze correspondent, was bij dat stadion, wat nog niet klaar is in Warschau. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Tennis, de favorieten hebben hun wedstrijden gewonnen bij de US Open. Djokovic won een drie-setter van Dokopolov. Tsjonga had vijf sets nodig tegen Fish. Serena Williams bij de vrouw is ook een ronde verder. Zij won aan waar fouten Festival in twee sets van Ivanovic. En de als nummer één geplaatste Wozniacki won ook in drie sets van Koetsnetsova. Schouderblessure die Turner Epke Zonderland het afgelopen weekend heeft opgelopen. Tijdens een toernooi in Gent valt mee. In het ziekenhuis bleek dat zijn schouder niet ernstig is beschadigd. Precies, gelukkig niet. Zoals het nu uh, ervoor staat uh, ja, is het nog uh, prima. En uh, ja, kijk hoe snel het uh, herstelt. Ik hoop dat het uh, nog sneller gaat dan verwacht. Maar uh, ik denk dat ik, uh, nou, dat ik nog een goede voorbereiding kan, uh, kan maken voor het, uh, voor het WK. In volgende maand moet Zonderland zich kwalificeren voor die wereldkampioenschappen. En als hij zich plaatst, dan is hij medaillekandidaat op rekstok en misschien ook op de meerkamp. De Italiaanse voetbalcompetitie kan komend weekend alsnog beginnen. De staking van de spelers is voorbij, omdat ze met de clubs een akkoord hebben bereikt over hun arbeidsvoorwaarden. Het ongeduld van de fans heeft volgens Emiel Schelvis... kenner van het Italiaanse voetbal... een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van het akkoord. Uh, nou, dat is, heeft ook een rol gespeeld. En uh, als je ziet wat voor soort uh, overeenkomst er is bereikt... dan kun je ook zeggen, ze hebben de echte hete brei nog een, zeg maar, een soort van een jaar voor zich uitgeschoven. Dus ze hebben ze, zeg maar, een uh, voorlopig akkoord bereikt wat wel gewettigd is, omdat het ondertekend moet worden, want ze kunnen niet gaan voetballen zonder een uh, wettige cao. Maar, uh, laten maar zeggen, het beroemde artikel wat gaat over wat je met spelers mag doen die in hun laatste contractjaar zitten, uh, of je die inderdaad aan tweede mag verbannen en uh, ook uh, mag korten op salarissen, daar uh, gaan ze nog een menig robbertje over doorvechten het komend jaar. En, en waarschijnlijk komen daar ook nog wel een aantal testcases over, als je nagaat dat er ongetwijfeld uh, ja, actuele uh, voorbeelden zullen zijn van spelers die dat meemaken. En dus ook dat met een club te maken kunnen krijgen die daar actie op ondernemen. En dus is de kans groot dat deze hele affaire zich volgend jaar gewoon weer zal herhalen. Maar hoe dan ook het komend weekend gaat, ook in Italië, de bal weer rollen. Het Nederland zelf dan. Kan weer een stap zetten richting Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne van volgend jaar. Vanavond speelt de proef van bondscoach Bert van Marwijk tegen Finland. U krijgt nu een voorbeschouwing van Wesley Snijder. Nou, dat wordt, dat wordt niet makkelijk. Ik denk dat ze thuis bij ons het ook aardig lastig hebben kunnen maken. Ons aardig lastig hebben kunnen maken. En ja, dat, dat wordt een compleet andere wedstrijd als als afgelopen zaterdag. Dat zal niet zo, zo makkelijk worden. Dus uh, maar goed, ik denk dat als we met dezelfde instelling als, als tegen San Marino het veld ingaan... dan uh, moeten wij gewoon winnen dan. We moeten vroeg bij zijn vanavond. Zeven uur is de aftrap in Helsinki, Finland, Nederland. Radio 1 natuurlijk, live verslag. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven geweest. Ewo de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Het OM onderzoekt of DigiNotar nalatig is geweest. Het bedrijf dat digitale veiligheidscertificaten uitgeeft... hield stil dat het was gehackt gebruikte ook verouderde software en had geen virus-scanners. Minister Donner zegt dat het nog een aantal dagen duurt... voor de certificaten van DigiNotar zijn vervangen... door die van andere bedrijven. Op de Scheveningse pier heeft gisteren een uitslaande brand gewoed. De brandweer had het vuur na ongeveer een uur onder controle. Niemand raakte gewond. De omvang van de schade is nog niet duidelijk. In Texas zijn door bosbranden zeker 500 huizen verwoest. Twee mensen zijn omgekomen. De brandhaarden worden aangewakkerd door het restant van de tropische storm Lee. En in Niger is een konvooi met ruim 200 militaire voertuigen uit Libië aangekomen. Het zijn militairen die trouw zijn aan de verdreven leider Gaddafi. Er zijn berichten dat Gaddafi zich bij het konvooi wil aansluiten om daarna door te reizen naar Burkina Faso. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Beer Online.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 Net als vandaag wordt het niet warmer dan een graad of 17. AWB verkeersinformatie. Files op de A7 Horensaandam bij Weidewormer 2 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Knopend Waterberg 2. Wat langer is de file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam 5 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Als ik wil stofzuigen, begin ik niet te vroeg... want dan kunnen papa en mama niet lekker uitslapen. Dus ik begin altijd eerst even met de plint afnemen. Was het maar waar. Met zulke kinderen zou je zich over later geen zorgen hoeven maken. Wilt u niet afhankelijk zijn van de volgende generatie? BNP Paribas Investment Partners. marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op bnpparibas-ip.nl Een maatschappij zonder goede koeling en klimaatbeheersing is ondenkbaar.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 Het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. China is in verlegenheid gebracht. Nu is uitgelekt dat het wapens wilde leveren aan Gaddafi. In juli zouden vertegenwoordigers van het oude Libische regime... een bezoek hebben gebracht aan Peking... met een verzoek voor wapenleveranties. Militaire voortvoerder van de Libische Overgangsraad... zegt de koopakte te hebben gezien. We hebben een large purchase order van het Gaddafi regime naar China... Um, for all, all sorts of things, from 9mm pistols and its ammunition to milan missiles, RPGs, uh, Grad missiles. Pistolen, munitie raketten samen goed voor zo'n 140 miljoen euro. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er niets is getekend en dus ook niets is geleverd aan Libië. Chinese en zo hoort u maar weer tegenstrijdige verklaringen. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Wat is daar gebeurd in juli? Ja, het is uh, heel interessant op dit moment. Uh, de mensen van Gaddafi die zouden contact hebben gehad... met wapenleveranciers in verschillende landen... zegt die Libische uh, overgangsraad. Ook met Europese landen trouwens, zo schijnt het. Maar daar horen we later vast ongetwijfeld meer over. Maar goed, de Libiërs noemen dus nu vooral het feit... dat de mannen van Gaddafi in China zijn geweest. Daar hebben ze gesproken met Chinese wapenfabrikanten. Dat zijn staatsbedrijven. Toch zegt uh, de Chinese regering nu... ja, het klopt dat er gesprekken zijn geweest, maar wij wisten niet dat dat is gebeurd, dat ging buiten ons om. Eh, maar zeggen ze, we weten ook heel zeker... dat er vervolgens niets is getekend en niets is verkocht. Nou, de Libische overgangsraad die zegt dus documenten te hebben... die die koop wel bevestigen. Eh, maar hè, dat de Chinezen dingen hebben verkocht... waarschijnlijk aan tussenpersonen... die dan vervolgens wel weer via Algerije... waarschijnlijk Libië in zouden smokkelen. Dus het kan zijn dat de Chinezen feitelijk niets verkocht hebben... aan Libië zelf, maar dat die wapens uiteindelijk... via andere mensen dus wel voor Libië bedoeld waren. Maar iedereen wist natuurlijk van het wapenembargo van de VN aan Libië, toch? Ja. Ja, wat ik net zei, als China beweert dat alles achter de rug om is gebeurd... dat zij er niets van wisten, dat moet China natuurlijk wel zeggen... omdat het heel erg vasthoudt aan, altijd aan dat beleid... dat China zich niet mengt in binnenlandse aangelegenheden van anderen. Maar goed, ja, de vraag is natuurlijk wel of de Libische overgangsraad dit gaat geloven. Nogmaals, het zijn wapenfabrieken, dat zijn staatsfabrieken... dus hoe kan het nou dat er niemand van die staat was die wist dat dit gebeurde... en bovendien he, vertegenwoordigers van... Van, Gaddafi, van de grote leiders die zomaar rondlopen in China... zonder dat iemand daar van de Chinese overheid daarbij uh, was. Dat, dat klinkt vrij onmogelijk. Nou heeft China zich al gemeld he, voor de wederopbouw? Wil daar graag investeren in Libië? Maken ze daar ja. nu nog kans op, denk je? Nou ja, die relatie met Libië die begint toch wel heel erg moeilijk en vreemd te worden. Uh, wat, wat natuurlijk misschien nog wel opvallender is... is dat er ook binnen die overgangsraad in Libië nu verdeeldheid begint te ontstaan. Er zijn namelijk leiders die roepen daar... Hè, alle betrokkenen moeten straks via een VN-tribunaal gestraft gaan worden. Mensen die die wapens aan Gaddafi wilden verkopen, China dus ook. Aan de andere kant zijn er andere leiders binnen die overgangsraad die zeggen... ho ho, wacht nou even, China is heel erg machtig. China heeft voor ons hele belangrijke economie economische voordelen straks. Hè. Al die oliecontracten, al, al die infrastructuur... die daar gebouwd moet worden en gaat worden door de Chinezen. Dus misschien moeten we de Chinezen wel vergeven... en met een schone lei beginnen. Dus echt afwachten, wat gaat Libië nu doen in die reactie naar China? Naar Goed, China? De, onwaardig is nog wat de internationale gemeenschap doet als dit zo is. Zou het juridische ja. gevolgen kunnen hebben... als blijkt dat China wel degelijk dat wapenembargo heeft geschonden? Nou, als het allemaal uh, voluit bewezen wordt, dan wordt het natuurlijk heel interessant. Maar ik moet je wel zeggen, het verleden heeft aangetoond... dat er niet per se iets hoeft te gebeuren. He, we weten misschien allemaal een paar jaar geleden... nog die vreselijke oorlog in Darfur, in Soedan. Daar gold ook een wapenembargo. Toen waren er ook hele sterke aanwijzingen... dat Chinees militair materieel was geleverd aan de overheidstroepen uh, in Soedan. Uh, toen he, gold er dus ook een wapen aan Bargo. Uh, die mogelijke Chinese betrokkenheid was toen even heel fel in het nieuws. Maar laten we eerlijk zijn, daar hoor je nu eigenlijk nooit meer iets over. Goed. We wachten dat af. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Dankjewel, Wouter. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De eerste dag na het Kamerreces zal ook GroenLinks-Kamerlid... Mariko Peters weer in de politieke arena verschijnen. En ze zal voor het eerst weer te horen zijn voor een, na, haar, voor, na een voor haar roerige zomer... waarin ze beschuldigd werd van belangenverstrengeling. Vijf vragen over deze zomerse affaire. Wat is er aan de hand met Mariko Peters? Van 2004 tot 2006 werkte Mariko Peters voor de Nederlandse ambassade in Afghanistan. De ophef gaat over een subsidieaanvraag voor een project in Afghanistan. De aanvraag kwam van een man waar Peters op dat moment een beginnende relatie mee had. Ze meldde dit niet aan haar baas, de ambassadeur... zodat er een verdenking is van partijdigheid, belangenverstrengeling. Peters zou positief hebben geadviseerd over een project van een vriendje. En is er sprake van partijdigheid en belangenverstrengeling? Peters heeft het bewuste project positief geadviseerd. Wel voor een lager bedrag dan was gevraagd. En volgens het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is er geen bewijs dat Peters zich heeft laten beïnvloeden... door haar nieuwe relatie. Maar de schijn van belangenverstrengeling blijft. Volgens de richtlijnen van het ministerie... moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. En dat is dus niet gebeurd. Heeft deze affaire Mariko Peters beschadigd? GroenLinks is een partij die ethische principes hoog in het vadel heeft staan. En wie de lat hoog legt bij een ander... moet dus ook streng voor zichzelf zijn. Als een GroenLinks'er in de Kamer ergens schande overroept... kan de reactie bij Kamerleden en burgers zijn en Mariko Peters dan? In de partij zijn leden en bestuurders die kritiek hebben... op de manier waarop de leiding in Den Haag de zaak tot dusver heeft aangepakt. Blijft Peters in de Kamer of stapt ze op? GroenLinks oordeelt dat er nu geen reden is voor Peters om op te stappen. Daar valt wat voor te zeggen. Peters meldde haar relatie weliswaar te laat, dat was niet goed... Maar de beslissing over die bewuste subsidieaanvraag... nam Peters niet zelf. Dat deden anderen. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor ze werkte... oordeelt niet te hard over haar manier van handelen in Kabul. Verder is Peters al jaren een gewaardeerd en gerespecteerd Kamerlid... die nooit te schijn heeft opgeroepen zich in te laten met schimmige zaakjes. Maar of ze hetzelfde gezag zal blijven houden als Kamerlid... zal nog moeten blijken. Wat vindt Peters zelf van alle commotie... Dat is een zwak punt voor GroenLinks en Mariko Peters. Want afgelopen zomer blonk de partij niet uit in openheid over de zaak. Zowel fractievoorzitter Jolanda Sap en Mariko Peters... waren niet of zeer moeilijk te spreken. Maar vandaag, op de eerste dag van het nieuwe politieke seizoen... zal Peters tekst en uitleg geven.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 Dit is een soort Romeinse tempel, vierkant gebouw, zuilen voor de deur. Dit is de St. Peter's Church aan Barclay Street, op een steenworp afstand van Ground Zero. En op 9-11 kwam hier een landingsgestel van een van de vliegtuigen door het dak. Tot twee weken geleden stond hier een van de belangrijkste memorabilia van de aanslag. Bergingswerkers vonden in het puin van 9-11 een perfect kruis van constructiestaal. Dat heeft hier lange tijd bij de kerk gestaan. Nu is het verplaatst naar het Memorial Center, dat over een jaar open gaat. Alleluia. Alleluia. Een dame komt zojuist uit de kerk en heeft gebeden. Does it mean anything to you, this cross? For me it means that the source was, was died, was taken to heaven. Het betekent dat de soldaten die hier zijn gestorven, dat die naar de hemel zijn gegaan. De Amerikaanse atheïsten vinden nu dat het kruis moet verdwijnen uit het Memorial Center. Wat vindt u? God heeft het kruis hier neergezet en het moet hier blijven. Every people, decent people will know Een beschaafd mens kan hier toch geen bezwaar tegen maken. My name is David Silverman en ik ben president of American Atheists. But what happened was that somebody found one crossbeam actually several were found Verschillende van die profielbalken in de vorm van een kruis zijn er gevonden die dagen. And a priest uh took it upon himself to bless that cross Een priester is dat toen dienste bij gaan houden as if it were some sort of a sign that God wanted everybody ik weet niet. God hadn left Amerika. Alsof het een soort teken van God was. Ja, ik weet het ook niet precies, dat God Amerika niet had verlaten. He wasn't a very useful God on 9-11. He just sat back and watched the buildings fall. But apparently he still loves us enough to leave us a piece of rubble that looks like a cross. Volgens mij was God niet heel nuttig op die dag. Hij heeft rustig gekeken hoe de gebouwen in elkaar storten. Maar hij houdt nog wel zoveel van ons, dat hij ons een stuk puin nalaat dat op een kruis lijkt, zegt Silverman ironisch. De Amerikaanse atheïsten zeggen... het is verboden om op een publieke plek met publiek geld een kruis te plaatsen. Tenzij andere geloven ook toegang krijgen, zegt de president van de atheïsten. Maar op die eis heeft hij nooit antwoord gehad. Daarom is Silverman nu een rechtszaak begonnen... Maar volgens de pastor van de St. Peter's Church, Father Madigan, is de zaak kansloos. According to the federal law which Quickfish is creating this museum, any kind of artifact that has significance to people at that time is allowed to be inside there. Volgens de wet op dit museum kan ieder object dat toen betekenis had voor de mensen een plaats krijgen. So the mere fact that it is a religious symbol uh, doesn't doesn't uh... and that it here now tovallig om een kruis gaat, maakt niet uit, zegt Madigan. Maar blijft toch de vraag, wat is het toch met religie en 9-11? De Deze plek heeft zo'n symbolische waarde dat mensen hem gebruiken. Noem 9-11, koppel hem aan je agenda... en de hele tragedie werkt in je voordeel, meent de pastoor. Deze gevoeligheid is ongetwijfeld de verklaring... voor de keuze van burgemeester Bloomberg... om straks bij de officiële herdenking... geen enkele religieuze functionaris toe te laten. Straks dan hoort u meer over de 17e eeuwse zeeheld Tromp. Het praalgraf van deze man wordt gerestaureerd. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Het valt nog, uh, nog reuze mee. Zes files, nog geen 20 kilometer uh, bij elkaar. Echt veel bijzonders is er ook niet aan de hand. Behalve dan een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Huizen zorgt dat voor drie kilometer file en een afgesloten rechterrijstrook. Wat verwacht je voor half negen, John? Ja, we gingen uit dat het wel eens uh, heel druk zou kunnen zijn. Uh, meestal is het op dinsdag uh, in uh, september en oktober vrij druk, zo'n 300 kilometer. Pet dat wat? Ja, er komt wat regen naar beneden. Het waait behoorlijk. Maar vooralsnog valt dat reuze mee. Dus ik, ik, ik hoop dat we het onder de 300 kunnen houden vandaag. Jon Bakker, u hoort meer van hem bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En we gaan naar Joris van der Kerkhof. Die uh, houdt zich vanochtend bezig met de problemen rond overheidssites. En daarom ben je op weg naar Den Haag, want daar zit uh, de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een van die overheden die uh, kampen met problemen rond uh, de sites van gemeenten. Wat, wat verwacht je aan te treffen daar bij de VNG, Joris? Ja, ze hebben zelf een, een mededeling uitgedaan naar, naar, naar alle aangesloten gemeenten. En dan zeggen ze dat, er, eh, dat als er vragen zijn, als er problemen zijn... dat ze vanaf vanochtend acht uur weer bij hen terecht kunnen... om eh, die problemen eventueel eh, op te lossen. Wat me vooral opvalt, onderweg, ik weet niet of je dit beest hoort... dat ja. er een beetje doorheen probeert te kakelen. Ja, het is grappig. Als je maar even de snelweg afgaat... en twee bokjes neemt, dan kom je opeens dit soort beesten tegen. In alle regen. Nou ja, goed. Als je allerlei verhalen leest over uh, die uh, DigiNotar en over het gebruik van DigiD. Um, um, je wordt er uiteindelijk niet uh, rustiger van. Als je een beetje. Um, um, niet, niet, als je er niet voldoende verstand van hebt, in ieder geval. En bij de gemeente werken natuurlijk allemaal mensen die er wel verstand van hebben. Maar het plan van aanpak. Nou ja, dat zijn vooral heel veel woorden uh, die, die er staan. Um, als je dan op de websites. Uh, gaat kijken, van de gemeentes uh, staat er dat die DigiD in ieder geval goed te gebruiken is. Als je uh, uiteindelijk bijvoorbeeld ook bij de Belastingdienst uh, gaat kijken, uh, staat er prettig uitgelegd dat je als ondernemer in ieder geval uh, geen enkel uh, probleem uh, hebt. Als particulier wel. Als je als particulier nu aangifte zou willen doen, maar waarom zou je in september als particulier aangifte willen doen? En waarom doe je dat niet gewoon voor uh, uh, of rond 1 april? Maar als particulier uh, adviseer ze om dat nu een paar dagen uit te stellen. Maar als ondernemer zijn er heel weinig uh, problemen. En voor de douane die die werken ook met andere, een andere technologie. Dus als je met de douane te maken hebt, zouden er ook geen problemen zijn. Als particulier bij de gemeente met je DigiD, hoeft er ook niet zoveel aan de hand te zijn. Maar binnen de gemeente zelf kunnen er dan wel weer uh, problemen uh, ontstaan. Nou, daar hebben ze een hele lijst uh, voor, uh, voor ontwikkeld. Die kun je op de site uh, van, uh, van de VNG, uh, voor de gemeente zelf in ieder geval, ook, uh, ook bekijken. Maar vanaf acht uur kun je dus die mensen van de VNG als gemeente ook benaderen... om er uiteindelijk voor te zorgen dat het allemaal wel heel eng en spannend lijkt... maar dat het dat uiteindelijk toch niet is. En nu zijn ze weer stil. Joris van der Kerkhoff, ja. dus vanochtend op weg naar de VNG. Uh, ik zou zeggen blijven luisteren, hoort u zo meer over van Joris. En wij hebben meer ook van de minister, minister Donner van Binnenlandse Zaken... over zijn plan van aanpak. En later uh, Roland Stekelenburg in de studio die uh, uitleg en duiding geeft. IT-deskundige is hij. 10 voor 7. Marmeren grafbeeld van de zeevaarder Maarten Harpertszoon Tromp... wordt zo van zijn grafmonument getild en verplaatst. Het beeld weegt 700 kilo. En daarmee begint de restauratie van het 17e-eeuwse grafmonument... dat in de Oude Kerk in Delft staat. De ex verwacht dat de restauratie zeker twee jaar gaat duren. Peter Terven is projectleider en hij staat bij de Oude Kerk in Delft... te wachten op de eerste medewerkers die dat beeld moeten gaan verplaatsen. Goedemorgen. Dit even. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom, waarom moet dat, dat monument, dat grafmonument van Trump, eraf? Ja, het is een grafbeeld, uh, ja. het lichtbeeld. Het hele grafmonument wordt gedemonteerd, omdat uh, na een aantal inspecties van de afgelopen jaren is gebleken dat een groot gedeelte van het monument bouwvallig is. En het zou wel eens kunnen dat als die bouwvalligheid toeneemt, dat een heel deel van hem beneden komt storten. Hmm. Hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Waarom is het beeld aangetast? Het is aangetast uh, zoals het vaker uh, kan gebeuren bij grafmonumenten in uh, dit soort van oude gebouwen. Uh, in die gebouwen zitten een soort van zouten, dat noemen wij bouwschadelijke zouten. En die zouten, die, uh, samen met vocht in de muur, tasten ze de ankers aan, de ijzeren ankers waarmee zo'n grafmonument in elkaar zit. Mm -hmm. En dat betekent dan dat door dus roestvorming die ankers uit elkaar gedrukt worden en de hele steenmassa naar buiten kan komen... En het verband verliest, waardoor dus uh, eigenlijk een uh, gevaarlijke situatie kan ontstaan. Okay. Is, is het erg al of valt het mee? Ja, het is toch wel erg. We hebben toch uh, vorig jaar een uh, pilot gedaan. We hebben gekeken hoe erg is het nou. Daarvoor hebben we een paar onderdelen van het grafmonument uit het geheel weggehaald. Daardoor konden we wat beter kijken achter het monument. En toen zagen we inderdaad dat er een flinke opening was ontstaan. Dus eigenlijk was een deel van het monument al naar voren gekomen... En ja, dat gaat natuurlijk maar door en je weet niet wanneer het gebeurt... maar het zou maar kunnen dat het opeens of vandaag of pas volgend jaar... of misschien zelfs over drie jaar pas naar beneden komt, maar het komt naar beneden. Ja. En nu moet Trom van zijn monument gelicht worden. Dat is geen ja, het... makkelijke klus. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is een, uh, voor steenhouders is dat uh, te overzien. Voor andere mensen is dat uh, een enorme <laughs> uh, een enorm avontuur. Steenhouwers zijn dat gewend, begrijp ik. Ja, steenhouwers zijn gewend om met hele grote gewichten van steen om te gaan. En dat, eh, dat kan je wel aan ze toe <laughs> Maar eh, het is natuurlijk wel even wat anders of je een beeld van de beroemde beeldhouwer verhulst optilt. Of gewoon maar een blokje steen. En dit zijn dus hele gespecialiseerde mensen die hier nu aan werken. En die nemen heel voorzichtig eigenlijk eh, brengen ze een soort van kleine installatie aan onder het deelt. En er is een prachtige hijsinstallatie boven gemonteerd. En zo wordt het geheel voor heel voorzichtig omhoog gebracht... en geplaatst op een karretje. En dat karretje transporteert het beeld weer naar een andere plek. Oké. Okay. En het is een grafmonument hè, van Maarten Tromp. Um, Sorry. Waarom heeft hij dat gekregen eigenlijk in de oude kerk in Delft? Wat, wat zijn zijn verdiensten voor de mensen... die de geschiedenis zich niet meer helemaal goed kunnen herinneren? Ja, Tromp was een van de grote zeehelden uit de 17e eeuw. Uh, veel mensen kennen de Ruiter, uh, Piet Hein... En Tromp, dat zijn eigenlijk de grote jongens geweest die in de tijd de wereldzeeën uh, hebben uh, beheerst. En uh, daar onder andere de Engelsen hebben uh, bestreden. Die waren natuurlijk ook geïnteresseerd in goede handel. En uh, op die manier probeerden ze uh, de handel naar de oost ook veilig te stellen. Men probeerde eigenlijk uh, Nederland rijk te maken met handel en ook het afsnijden van andere Aan de zilvervloot ja. die binnen is gehaald. Okay. Miljoenen voor Nederland. In die tijd een enorm bedrag. En dan verdien je zo'n monument. En dat wordt dus nu gerestaureerd. Uh, het gaat vandaag beginnen begrepen wij? Uh, ja, eigenlijk zijn we natuurlijk al begonnen met de voorbereiding. Maar mm -hmm. we uh, moeten natuurlijk zo'n lichtbeeld eerst weghalen. Visa. Dus er is iets bijgekomen voor de bezoeker. We kunnen meekijken. Dank dat u ons eventjes wilde toelichten. Pier Termen, projectleider, staat bij de Oude Kerk in Delft te wachten... totdat het allemaal losgaat daar. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De Graaf vindt dat het ICT-schandaal met Digi-Notar dat op de bodem moet worden uitgezocht. Vertrouwen dat de Nederlandse burger in de veiligheid... van overheidssites moet hebben, heeft een gevoelige dreun gekregen... schrijft de krant. Door de cyberaanval stil te houden, handelde de onderneming roekeloos. Kritieke delen van de infrastructuur van internet... zijn volgens de krant onnodig in gevaar gebracht. De belastingbetaler is bovendien op kosten gejaagd... omdat een nieuwe beveiliging moest worden geregeld. Rekening daarvoor moet, wat de telegraaf betreft, gewoon bij DigiNota terechtkomen. Volkskrant schrijft over een Europees onderzoek. waaruit blijkt dat ruim een derde van de Europeanen. lijdt aan één of meerdere psychische stoornissen. Dat zijn in totaal bijna 165 miljoen mensen. Depressie blijkt de grootste ziekmaker. De behandeling van mensen met psychische stoornissen... is sinds 2005 niet verbeterd. Terwijl deze aandoeningen volgens het onderzoek... een zeer grote economische en sociale last voor Europa vormen. Patiënten kunnen niet meer werken... en persoonlijke relaties lopen op de klippen... wat in geld uitgedrukt honderden miljarden euro's kost. Wie het als patiënt alleen niet meer redt... maar toch thuis wil blijven wonen... kan binnenkort een Poolse verpleegkundige inhuren. De organisatie De Carry. Het begint met een proef in de regio Den Haag. Het is te lezen in het, het gaat om een verzorger die komt inwonen en op die manier 24 uur per dag aanwezig is. Het bureau zegt in te spelen op een groeiende vraag. Niet alleen van mantelzorgers, maar ook gehandicapten hebben belangstelling. Verpleegkundigen hebben in Polen al een cursus Nederlands gevolgd. Dat is handig. Kosten voor een inwonende verpleegkundige zijn afhankelijk van de werkzaamheden zo'n 1250 tot 2500 euro per maand. Het aantal rechters dat wordt opgeleid loopt sterk terug... door de aangekondigde bezuiniging in de rechtspraak. Zowel bij de rechtersopleiding voor recent afgestudeerden, de RAIO... als bij de oplichting voor oprichting... Opleiding, sorry, verplichting. Opleiding voor juristen met een ruime werkervaring. De Rio, het is ook lastig, wordt steeds minder mensen aangenomen. Blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. En niet alleen minder rechters, maar ook minder meesters. De meester eh, sterft uit in het onderwijs, klopt het AD. Het aantal mannen dat de Pabo afrondt, blijft dalen. Initiatieven om het voor mannelijke studenten aantrekkelijker te maken zijn mislukt. Dat concludeert Dick de Wolf, voorzitter van de HBO-raad, sector pedagogische opleidingen. Hogescholen en het ministerie doen hun best... om mannen binnen te halen. Zo hoeven zij op een aantal hbo-opleidingen geen stage te lopen bij kleuters. Ja. Want uh, vooral jongens waar thuis geen mannelijk rolmodel aanwezig is, is het belangrijk dat er op school wel een leraar is die zegt wat de grenzen zijn. Want van een vrouw, hoe goed ze ook is, leren ze minder discipline of grenzen dan van een man, schrijft het AD. Wat zit je me nou aan te kijken? <lacht>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 Sta op tegen kanker en geef voor nieuw onderzoek... tijdens de collecteweek van KWF-kankerbestrijding... in de eerste week van september. Iedereen verdient een morgen. KWF-kankerbestrijding. Goedemorgen, Financial Professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen-Henegouwen... trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen. De ICT-driven economy.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 Dit is Radio 1.